Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam is het 5 mei concert bezig, de traditionele afsluiting van Bevrijdingsdag. Op het podium op de Amstel zijn optredens van onder andere Stef Bos, Antoon, Django McCroy en Kinderen voor Kinderen. In 14 steden zijn ook de Bevrijdingsfestivals nog bezig, die waren erg druk bezocht. In Rotterdam, Haarlem en Utrecht was het enige tijd zo vol dat er niemand meer naar binnen kon. Frankrijk en de Europese Unie willen op grote schaal wetenschappers uit Amerika aantrekken. Daarvoor stellen ze samen 600 miljoen euro beschikbaar. De Amerikaanse president Trump heeft veel subsidies geschrapt voor onderzoeken die hem niet zinnen. Zoals klimaatverandering en gender. Volgens de Franse president Macron moet Europa een toevluchtsoord zijn voor wetenschappers die worden bedreigd. Busfabrikant Ebusco kan weer verder. Het bedrijf uit Deurne zat in geldnood... omdat een investeerder een beloofde lening maar voor de helft had verstrekt. Daardoor kon Ebusco zijn toeleveranciers niet betalen. Een van hen diende een faillissementsaanvraag in. De investeerder heeft nu alsnog het restant van de lening verstrekt... en daarmee is het faillissement voorlopig afgewend. Ebusco bouwt elektrische bussen. Er werken ruim 500 mensen. In de VS is een vrachtwagenchauffeur na een ongeluk uit zijn cabine gered met behulp van een helikopter. De wagen was in de staat Kentucky tegen de rand van een viaduct gereden. De cabine bungelde boven de afgrond, waardoor de chauffeur er niet uit kon en reddingswerkers er niet bij konden. Daarom werd er een helikopter ingezet. Een reddingswerker aan een touw daalde af naar de vrachtwagen en nam de chauffeur mee uit de cabine. De reddingsactie duurde een half uur.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 Arluna. Maar gelukkig heb ik voor jullie nog een heel tweede uur in petto met veel nieuwe muziek uitgebracht in de tweede helft van deze maand. En de vaste Play It Loud luisteraar weet inmiddels lang dat ik elk uur en uitzending stevast begin met de uuropener En dit tweede uur knallend komend van de in Montreal gevestigde death metal band Cryptopsy. Op 15 april heeft de band naast de officiële aankondiging van hun negende studioalbum een Insatable Violence, dat op 20 juni uitkomt via hun nieuwe label Season of Mist. De single Until There's Nothing Left uitgebracht, inclusief de bijbehorende videoclip, geregisseerd door Christopher Kells. Deze plaat is een vervolg op het met een Juno you know Award bekroonde album van de band As Gomera Burns. Volgens een persbericht is een satable violence een conceptueel werk. Een man is de hele dag bezig met het bouwen van een machine en s'nachts wordt hij door gekweld. Alsof deze gedachte nog niet kwaadaardig genoeg was, genoten ze er ook nog van. Ze genieten er zelfs zo van om gemarteld te worden, dat ze de volgende ochtend als herboren wakker worden en direct aan de slag gaan met het bijschaven van hun creatie. Tot deze in hun hoofd perfect functioneert. Dit is de wakkere nachtmerrie die het aankomende negende volledige album... van Cryptopsy inspireerde. Frontman Matt McGecky voegt... Toe. Het concept voor ons nieuwe album ontstond in een droom. Toen ik wakker werd schreef ik meteen de titel op mijn telefoon. Want weet je, we moeten allemaal onze telefoon altijd bij ons hebben. Ik probeer de cyclus te doorbreken, maar op de dagen dat ik alleen maar aan het doomscrollen ben, word ik zo depressief. De misvatting dat je een internetster bent... is een dopamineval die onze geest kapot maakt. Omdat Gomera Burns een opstapje was voor ons nieuwe album... hebben we de leuke dingen van het vorige album overgenomen... en ons gericht op het geschikt maken ervan voor shows. We wilden dat dit album groovy zou zijn... zodat mensen deze nummers echt kunnen waarderen als we ze live spelen. En na een pauze van 7 jaar... brengt de legendarische death metal band Gruesome... hun meest rauwe album uit tot nog toe. Silent Echoes, getiteld. De release staat gepland voor 6 juni via Relapse Records. De energie van het album kwam voort uit het overlijden... van Sean Reinhardt, de legendarische drummer... die bekend staat om zijn werk met Cynic and Death. Oorspronkelijk zou Reinhardt het album produceren... maar hij overleed onverwacht in 2020. Zijn verlies liet een blijvende indruk achter op de band... met name drummer Gus Rios... die tevens Reinhardts beste vriend was. De band legde hun visie achter het nummer uit... Darkened Window was het perfecte nummer... om te combineren met de beelden van The Coin... die de existentiële wanhoop van teksten perfect wist vast te leggen. Een visie op het moderne bestaan... waarin elke menselijke emotie gecommercialiseerd kan worden... en daarom gemanipuleerd, gefilterd en gecorrigeerd moet worden... tot iets synthetisch en angstaanjagends. A Darkened Window hoor je natuurlijk weer bij Play It Loud Brand New. Natuurlijk. All Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Maybe I'm out of my mind, but it's fine. Gruesome, hoorden jullie de Ohio metalcore band The Devil Wears Prada. Die op 17 april hun nieuwste single For You heeft uitgebracht. Met een videoclip geregisseerd door Wyatt Clough. De band deelde het volgende over de nieuwe single. Een liefdesverhaal dat zich ontvouwt door de ogen van iemand... die hopeloos toegewijd is aan een partner die nooit echt iets terug kan doen... zegt de band over de betekenis van het nummer. Het is het geluid van wanhoop die blinde loyaliteit ontmoet. Een verpletterend filmisch anthem voor mensen met een gebroken hart. Dit is The Devil's Wear Prada op zijn meest uitgebreide niveau. Met ons grootste refrein tot nu toe... en een moedige stap in de volgende evolutie van ons geluid. We verleggen niet alleen grenzen, we herdefiniëren ze. Ter voorbereiding op zijn aankomende One Assassination Under God tournee in 2025... heeft de iconische shock rocker Marilyn Manson op 18 april een cover uitgebracht... van het baanbrekende nummer In the Air Tonight van Phil Collins... De opname is verkrijgbaar via digitale kanalen... en wordt vergezeld door een alternatieve versie... van het nummer As Sick As The Secrets Within. Een nummer van Manson's Album mei 2024. One Assassination Under God, Chapter One. En verkrijgbaar op een Maxi-CD... die in slechts vier uur uitverkocht was. De nummers zijn nu overal te streamen... en uiteraard is deze cover nu te horen bij Play It Loud Brand New. Um, dus, Dus De weet je, Death Metal band Lick heeft hun nieuwe video voor The Seas gebracht. Het nummer is afkomstig van hun briljant-brute album Necro... dat op 18 april uitkwam via Metal Blade Records. Met de tien nummers van Necro heeft Lick... wiens naam in het Zweeds like betekend... een naadloos album gemaakt, divers in tempo... maar zonder de bloederige intensiteit... en met dogeloze recht voor zijn raap edituur te verliezen... die de luisteraars gewend zijn. Er zijn wendingen die Lick op een progressief pad houden... zonder af te wijken van hun kenmerkende oldschool sounds. Geïnspireerd door de peetvaders Dismember, At The Gates... en natuurlijk Entombed... Necro is het muzikale equivalent van een klassieke shockhorrorfilm... doordringd met bloed en goor. En vol extreme extremiteiten. Zanger en gitarist Thomas Ekvik over The Dit is het openingsnummer van het album en het is een totale hommage aan Entombed. Het bevat alles van midtempo tot skankbeats. De tekst gaat over een man die probeert op te staan uit de dood om zijn dood te wreken. En over vragen gesproken. Eelstorm kwam op 23 april met de eerste single van hun aankomende album The Thunderfist Chronicles. Dat op 20 juni uitkomt via Napalm Records. Frozen Piss 2 heet deze knaller met snelle riffs. Pup. ...ready refreinen... Gitar, tovenarij en natuurlijk pure piratenkrankzinnigheid. Het nummer komt met een nieuwe officiële videoclip. De Thunderfist Chronicles is de opvolger van Elstorms epische zevende studioalbum Seventh Rum of a Seventh Rum. En bevat toepasselijk acht nieuwe anthems. Vol wilde, shanty, gedreven melodieën en volkomen belachelijke teksten die de volle zee van metal naar diepe, nieuwe diepte brengt. Christopher Bouws over Frozen Piss 2. Frozen Piss 2 is het eerste deel van een trilogie van nummers op het album, die samenkomen in in een episch verhaal over een vervloekte schat... geboren uit vergeten Sumerische goden... verborgen onder de straten van Bournemouth. Samen met de storm en mega-supreme treasure of the eternal thunderfist... komt alles samen en onthult het bovennatuurlijke kennis... die je hersenen zal doen smelten. Geniet van de riffs, de honden en de fantastische gasvokalen van Shiori Sasaki. Hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. I think I'll hide inside your bed sheets. watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should. Eerst in meer dan 50 jaar is de originele Alice Cooper Groep weer bij elkaar. ...gekomen om een gloednieuwe studioalbum uit te brengen... ...The Revenge of Alice Cooper... ...dat op 25 juli uitkomt via Air Music. Dit lang verwachte album wordt geprezen... ...als de opvolger van hun iconische platen... ...Schools Out, Billion Dollar Babies... ...Lover to Death and Killer. De eerste single van het album Black Mamba... ...kwam uit op 23 april... ...en bevat de legendarische Robbie Krieger... ...van The Doors. Dit nummer dient als een venijnige introductie... ...tot het nieuwe tijdperk van Alice Cooper. Volbekende klassieke riffs en opwindende energie. The Revenge of Alice Cooper... is een spannende reis door vintage horror en klassieke shockrock uit de jaren 70 waarbij het geluid, de energie en de ondeugendheid worden vastgelegd die de originele Alice Cooper band legendarisch maakte de Duitse power metal-veteranen van Primal Fear... brengen hun nieuwe album Domination op 5 september uit... via Raining Phoenix Music. En om deze aankondiging te vieren is de lead single Far Away... op 24 april officieel verschenen op streamingplatforms wereldwijd. Vol met alle kenmerkende elementen van een klassiek Primal Fear anthem... naast zwevende melodieën, donderende drums en bas... en een blazende solo met twee gitaren... draagt het nummer ook een krachtig gevoel van verlangen met zich mee... tot leven gebracht door de onmiskenbare zang van Ralph. Faraway gefilmd in Dennis Ward's Kangaroo Studios in het Duitse Karlsdorf Nooit Hart. Duitsland natuurlijk, waar de opnamesessies voor Domination eind 2024 plaatsvonden... is nu ook beschikbaar als performance-achtige videoclip op YouTube. Schepers legt de betekenis van de single uit. Het is een uiting van geloof en vertrouwen, waar of wat dan ook... We kennen allemaal het gevoel dat je iemand enorm mist. Dat je hem of haar niet elke dag kunt zien of horen. Vooral als muzikanten tijdens een tournee.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 Rijd ik het Zweedse Sabaton met een nieuwe single Templars... ...dat op 25 april wordt onthuld, inclusief de videoclip. Het nummer verschijnt op het binnenkort aangekondigde 11e studioalbum van de band... ...dat later dit jaar uitkomt via Sabatons nieuwe label Better Noise Music. En samen met de digitale release van Templars... ...biedt Sabaton zijn fans een speciale enkelzijdige 12-inch vinyl single aan... ...die wereldwijd gelimiteerd is tot... ...duizend exemplaren en op 27 juni uitkomt. De filmische videoclip voor Templars is opgenomen... ...bij twee enorme historische forten in Servië. Templars is het eerste nummer dat we voor ons aankomende album schreven... ...en het brengt de theatrale kant van Sabaton echt naar boven... ...al dus Sabaton-bassist en manager Peer Sundstrom. Vanaf het moment dat we eraan begonnen te werken... ...stroomden we over van ideeën... ...over hoe we het op het podium tot leven konden brengen. We wilden het niet alleen spelen, we wilden het laten zien... En voor we alweer toe zijn aan het afsluitende nummer van vanavond... laat ik de last-minute beslissers eerst nog even weten... waar ze qua concerten nog naartoe kunnen middels de concertagenda. The Play It Loud Concertagenda. Morgen op 6 mei komen de Duitse metalcore-veteranen van Caliban... naar de mainstage van Dynamo. Deze avond komen In Hearts Wake Cabal... en assemble de chariots mee als support. De tickets zijn verkrijgbaar voor euro. Je kunt er dus dan nog naartoe. De deuren openen die avond om half zeven. De aanvang is om 7 uur. En dan op woensdag 7 mei kun je naar Dune Passamus in Vera in Groningen. Daar kosten de tickets 17 euro. De deuren openen om 8 uur. De aanvang uur. Is een half negen. Diezelfde avond kun je de ervaring de, de fusie van postpunk hardcore en Noise ervaren. Uh, met Knives and Death Cells. Emotioneel geladen performance in de Dynamo te Eindhoven ook. De tickets kosten daar 15 euro. De deuren openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. En op 8 mei zoals gezegd treden Blackbriar en Solar Cycles op het poppodium Volt in Sittard. Daar kun je dus ook nog bij zijn. De tickets kosten 25 euro. De aanvang is om 8 uur. Ga dat zien. Al is het een stukje rijden, maar binnenkort dus de 18e kun je ook nog naar het patronaat. Maar daarover volgende week meer natuurlijk. Op uh, op vrijdag 9 mei komt Luna Keels de kleine zaal van Iduna in Drachten slopen met artificial als support. Hier wil je dus ook bij zijn. En de tickets kosten daar 14 euro. De deuren openen die avond om 8 uur. En de aanvang is om half 9. En diezelfde avond kun je ook nog naar de Musicon in Den Haag. Om de volledig vrouwelijke metalband Makemake uit Taiwan in actie te zien. Die felheid en melodie meestelijk combineert. Mee als support komt de energieke female fronted indie metalband Snare mee. De tickets kosten die avond in de voorverkoop 25 euro. En aan de deur 30 euro. Wil je een meet and greet met de band? Euh, dan kan dat ook. En dan kost het je 60 euro. De deuren Openen om 8 uur en de aanvang is om half 9. De ultieme muzikale samenwerking is hier. Klonen en King Crow staan op 10 mei samen op het podium in de boerderij de Zoetermeer... voor een avond vol progressieve rock, intense melodieën en indrukwekkende performances. Twee topbands, één onverredelijke avond. En daar kosten de tickets 25,50 euro in de voorverkoop. En aan de kassa, mocht je het later beslissen, kosten ze dus 26 euro. Dus dat is maar 50 cent duurder. De deuren openen om half 8 en de aanvang is om half 9. En de deze Makemake, wat ik eerder zei... die uh, komen ook nog op 10 mei de, naar de Nieuwe Noor in Heerlen. En daar gaan ze de boel lekker afbreken. Support voor Makemake komt van A Night Under Maria's Altar. Een metalcollectief uit Nederland dat metalcore en deathcore gebruikt... om bewustzijn te creëren over de zorgwekkende staat van de huidige wereld. Tickets kosten die avond 23,50 euro. Een meet and Greet is daar maar 51 euro. Scheelt alweer uh, 9 eurotjes. Deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half... 8. Je moet alleen wel een stukje reizen naar Heerlen dus. En diezelfde avond keer je ook nog, als je zin hebt, in een potje black metal naar de Diabolical Echoes Part 7 Festival met Nirok uit België. Grafjammer uit Utrecht. Aschouw en Veenlijk. En daar preden ze op in de Willemijn in Arnhem. Daar kosten de tickets slechts 8 euro in de voorverkoop en aan de deur een tientje. Dus daar kun je niet laten liggen als je zin hebt in lekkere black metal. De avond uh, opent om 7 uur de deurtjes daar. En om half 8 begint het allemaal te spelen. En tot slot, op zondag 11 mei kun je nog naar Dark Tranquility, een van de grondleggers van de Gothenburgse melodische death metal scene. Daar gaan ze Haarlem even op de grondvesten doen schudden met Special Guest Moonspell in Herace. De tickets kosten 34,50 euro, zijn nog verkrijgbaar. Deuren openen om 6 uur en de aanvang is om 7 uur. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de agenda van die week. Maar nu gaan we door naar de afsluiter van vanavond. Helaas maar waar. De eer komt dit keer van de Finse heavy metal band Beast in Black, dat heeft samengewerkt met Diablo de veel geprezen franchise die het actie-RPG genre definieerde. en de veel geprezen manga Berserk om een exclusief nummer te lanceren enter the behelden, inclusief een videoclip en dat was hem weer voor mij vanavond uh, uh, volgende week ben ik er natuurlijk weer en dan doe ik weer een maandoverzicht van april maar dan van Nederlands Metal dankzij Play It Loud Dutch Fury hopelijk weer tot volgende week ik wens jullie allen nog een fijne uh, avond. En uh, ja, uh, slaap lekker voor straks. En zoals ander, altijd eindig ik mijn laatste woorden. Horns up en stay metal. Muzzle. en veel plezier met Beast in Black. Dus enter the behillets. Tot volgende week. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En nog een fijne huffrijdingsdag wat er nog resteert.